6 uur het NOS journaal Gert Klub. Ajax landskampioen Syrië woedend over Israëlische luchtaanval wil actie van de Veiligheidsraad en bevrijdingsfeest op veel plaatsen in Nederland. Het weer is nog steeds zonnig hier naar daar wat stapelwolken temperatuur 16 tot 21 graden ook morgen veel zon het wordt dan 15 graden te wadden tot 24 in het binnenland. Bij de Arena is Ajax vanmiddag voor de 32e keer landskampioen, landskampioen geworden in de Arena. En zojuist is de huldering geweest bij de Arena. Verslaggever Joris van der Kerkhof. Een uitgelaten stemming daar. Ja, letterlijk uitgelaten, want ze laten zich nu uit... richting andere plekken van de stad, de meeste mensen. De tienduizenden die hier stonden op het grasveld uh, voor uh, de arena... die uh, zijn nu nog daar wat muziek aan het luisteren... maar de meeste zijn dus uh, met metro, tram, te voet... of anderszins uh, uh, hebben ze uh, de, uh, de buurt hier uh, verlaten. Ze luisterden naar de opkomst van alle spelers uh, van Ajax... maar voornamelijk naar Frank de Boer... die met de burgemeester op het podium stond. Ik wil toch iemand... Halen. Ik weet dat jullie uh, een hart, hartstochtelijk zullen toejuichen die dit feestje toch weer voor elkaar heeft gekregen en ook alles om de rondom alle competitiewedstrijden toch weer tot een veilig einde probeert te brengen. Mag ik een hartelijk applaus voor onze burgemeester, meneer Van der Waal? Ja, dat is een Amsterdamse applaus, want er wordt flink gefloten. Want ze zijn boos, waarschijnlijk dat ze hier het feestje moeten vieren.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 En toen kreeg hij een t-shirt, net als de spelers van Ajax, een t-shirt met 32 achterop. Dat is niet het rugnummer van de 32e reserve van Ajax, maar dat is dus het aantal keren dat Ajax landskampioen is geworden. De uitgefloten burgemeester, waarschijnlijk dus omdat het feest hier werd gehouden bij de Arena en niet op het Museumplein. En een trainer van Ajax die erbij stond en ook nog al die duizenden mensen hier Bedankte, Niet alleen voor vandaag, maar voor het hele seizoen. En als laatste, en zeker niet het minst gewaardeerd, wil ik jullie supporters bedanken voor een fantastisch seizoen. In goede en slechte tijden zijn jullie altijd bij geweest, of het nou in, in het buitenland was, of in de uitwedstrijden, of hier in het fantastische stadion in de arena. Jullie hebben ons gesteund, jullie hebben ons ook kampioen gemaakt, en vandaar dat deze schaal... Helemaal voor jullie ook eens. Dankjewel! En de schaal werd getoond door de trainer, maar ook getoond door alle spelers eerder. En die deden iedere keer alsof ze hem naar dat publiek gooiden. Het publiek dat dus nu nog voor een deel hier aanwezig is, maar voor een belangrijk deel alweer naar andere plekken is. Frank de Boer riep ze nog wel op om het een feestje te laten blijven vandaag. En na deze mooie woorden natuurlijk, wil ik toch jullie straks allemaal een prettige terugreis wensen. En hou het allemaal netjes, want het is zo'n fantastische dag. Daar moeten we van genieten en daar gaan jullie nog langer van genieten. Maar met respect, hè. Dankjewel en tot volgend jaar! Ja En door... tot volgend jaar. Ik denk dat hij daarmee bedoelt dat ze volgend jaar weer kampioen worden. Wat zou jij denken? Misschien wordt wel een andere club... Zou best eens leuk zijn. Joris van de Kerkhoff bij de Arena. Ja, Sommige Ajax-supporters wilden liever op het feest vieren. Edwin van den Berg, uh, daar waren wel mensen. Hoe was de sfeer daar? Zeker. Nou, De, de sfeer is eigenlijk, uh, eigenlijk prima. Al vanaf het moment dat uh, de wedstrijd begon om half één. Uh, toen waren hier zo'n 500 Ajax-fans die uh, niet naar de Arena wilden... of daar niet in uh, mogen vanwege een stadionverbod. Maar desondanks, de sfeer was hier prima. Echt spannend was het eigenlijk niet. Want de meeste supporters gingen ervan uit dat Ajax zou winnen... van. Willem II en dat gebeurde natuurlijk ook Ruimschoots. Veel supporters ook gekleed in dat rood-witte Ajax-shirt waar Joris net al over vertelde. Met dat nummer 32 op de rug. De 32ste keer dat Ajax de titel binnensleept. Nou, gelijk veel vuurwerk waar ook verschillende uh, mensen voor zijn aangehouden. Veel vuurwerk, uh, fakkels, uh, muziek, uh, gehorst, de bekende... Uh, Kreten die uh, het jong slaat bij het landskampioenschap. Dit keer dus uh, voor de derde keer op rij. Op het Leidsplein werd dat natuurlijk ook gevierd. in van den Berg in Amsterdam, dankjewel. Ander nieuws. Syrië heeft hard uitgehaald naar Israël... vanwege de Israëlische luchtaanval op Damaskus. Volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken... riskeert Israël met deze aanval een regionale oorlog. Correspondent Sander van Hoorn, dreigende taal van Syrië... Ja, zeker. Uh, ze zeggen dat Israël samenwerkt met Al-Qaeda, met de rebellen. Een oorlogsverklaring en we behouden ons het recht voor om te vergelden. Dat soort taal. Vooralsnog leidt het alleen maar tot een klacht van Syrië bij de Verenigde Naties. Heel veel verder komen ze niet. Uh, en ik denk ook niet dat er op korte termijn bijvoorbeeld raketten vanuit Syrië naar uh, Israël gaan als vergelding. Je moet het misschien in een andere hoek zoeken. En wat dat betreft is het Interessant om te luisteren bij de grote steunpilaar van Syrië, Iran. Daar wordt wel gezegd dat de reactie via het verzet zal lopen. En het verzet, dat is dan in Iran de term voor Hezbollah. En die zouden dan bijvoorbeeld een aanslag kunnen plegen... op een later moment op een doel van Israël. Misschien moet je meer in dat soort scenario's denken... dan dat het nu meteen een all-out war gaat worden tussen Syrië en Israël. Ja, er zou de dreiging vooral komen vanuit Hezbollah, vanuit Libanon. Hè? Syrië vraagt... De Veiligheidsraad om de Israëlische aanval te veroordelen. Als het zo komt, wat schiet Syrië daarmee op? Uh, op zich heel weinig. Ik bedoel, kijk, de, de veroordelingen die hebben zich natuurlijk opgestapeld. De rapporten die hebben zich opgestapeld. De Arabische Liga en Egypte die vragen ook om zo'n veroordeling. Schending van het internationaal recht. Maar het internationaal recht, vergeet het natuurlijk niet. Wordt elke dag geschonden in Syrië. Door alles en iedereen lijkt het bijna. En niemand onderneemt actie. Is ook een beetje het gevoel van de mensen in Syrië. Dus uh, dit zal niet heel veel uitmaken. Uh, de VN is op dit moment in het, uh, de kwestie Syrië een papieren tijger. Ja, iedereen eind... Uh, Egypte jarenlang hoofdrolspeler in het Midden-Oosten. Hoe heeft die gereageerd op de Israëlische luchtaanval? Ze zeggen dat dit een schending is van het internationaal recht. Dat je natuurlijk niet uh, moet goedkeuren wat er in Syrië zelf gebeurt. Maar dat wat Israël nu heeft gedaan, dat dat niet kan. Maar ook daar blijft het bij woorden Libanon. Waar de vliegtuigen overheen vliegen. over mijn hoofd soms af en toe. Uh, ook zij uh, dienen een klacht in bij de VN-veiligheidsraad. Dat is op dit moment kennelijk uh, het niveau waarop het even uitgespeeld wordt. Omdat, denk ik, op het politieke niveau iedereen wel snapt... dat op het moment dat er een oorlog ontstaat tussen... Bijvoorbeeld bijvoorbeeld Syrië en Israël, dat eh, niemand daar echt belang bij heeft. Fouten kunnen snel gemaakt worden, maar als mensen rationeel nadenken... Ja, dan houden ze het op dit moment op het niveau van de VN. Correspondent Sander van Horen. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Het is nog steeds onduidelijk of de geëvacueerden in Wetteren... in België terug kunnen naar huis. Gisteren ontplofte een goederentrein met chemische lading. Daarbij viel een dode en 33 mensen raakten gewond... Korstelentijn Sade, zojuist een persconferentie gegeven door de provincie-gouverneur. Wat heeft hij gezegd? Ja, dat was gouverneur Jan Adriers. Uh, hij kwam met slecht nieuws. Uh, de mensen die dus geëvacueerd zijn uh, in de buurt woonden van uh, de treinramp zijn er zo'n 500. Uh, die moeten uh, nog een nachtje uh, ja, overnachten bij of familie of bij vrienden. Uh, en honderd daarvan die verblijven in een school heel zwaar dus voor deze mensen. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat uh, er wordt gepompt, het grond reinigt. Bluswater moet weggepompt worden, wordt overgebracht in een schip. Nou, dat duurt allemaal veel te lang en uh, men wil dus uh, het zeker voor het onzekere nemen. Verder uh, zijn er 49 gewonden, twee ervan uh, nog steeds in kritieke toestand en één uh, dode man die uh, waarschijnlijk twee dagen in zijn huis dood heeft gelegen. Met naast hem zijn dode hond. Die kon men niet ophalen vanwege de giftige damp in zijn huis. Inmiddels is hij wel uit zijn huis gehaald en hij uh, is in het ziekenhuis uh, is autopsie gepleegd. En hij is inderdaad slachtoffer dus van intoxicatie. Dus dat staat nu eindelijk echt vast, dat hij het slachtoffer dat, daarvan is? Dat staat nu inderdaad helemaal vast, ja. ja. Is het dus ook meer duidelijk over de oorzaak van deze ramp? Nou ja, het onderzoek daarnaar is gewoon nog niet gestart. Er gaan hier wel natuurlijk heel veel speculaties en geruchten rond. Men kijkt eerst even naar gewoon het oplossen van de problemen. De gevolgen voor de mensen hier zijn groter. Uh, zeker de wat oudere mensen moeten nog een nacht verblijven in hun school. Ze maken zich veel zorgen om huisdieren die ze achtergelaten hebben. Uh, dat onderzoek, uh, daar heeft men gewoon eigenlijk nog geen tijd voor. De komende dagen moet ook nog eens dat wrak, uh, men moet men beginnen met het bergen van dat wrak. En ook daar kan weer uh, allerlei gevaar zijn met giftige dampen die vrijkomen. Dus de mensen die nu nog een nacht extra moeten blijven... die kunnen ook de komende dagen nog rekenen met uh, opnieuw evacuaties. Dus het blijft hier penibel. Dank u wel, correspondent Tijns AD in Wetteren. In 14 steden in Nederland zijn op dit moment... de bevrijdingsfeesten in volle gang. Premier Rutte deed vanmiddag de aftrap in Utrecht... waar hij het bevrijdingsvuur ontstak. Vrijheid spreekt je af. En dat betekent...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 Jongens, jullie hebben zelfs geloof ik op de foto gestaan met de premier. Ja. ja. ja. En hebben jullie ook gehoord wat hij zei? Ja, ik ben er wel mee eens wat hij zegt, want uh, vrijheid is heel belangrijk, vrijheid... Dat is zo wat het mooiste wat we in de wereld kunnen krijgen. En um, deze dag, hè, we hebben nou hier een festivalterrein met een hoop, draagt dat eraan bij? Het is een heel Nederland. We zijn met z'n allen ook bijeen, gewoon, en vrijheidsvuur staat aan en ja, dat, dat voelt wel fijn ook gewoon. Je kan niet vrijheid vieren in je eentje, het moet met allen. En gaan jullie dat zo je hele leven volhouden? Ik vind, ik vind het belangrijk en ik hoop ook gewoon dat we daar elk jaar mee doorgaan. En, maar lijkt het ook zo grappig dat bijvoorbeeld in 2045 dat er dan ook echt extra bij stil wordt gestaan, dat het dan 100 jaar geleden is. Dat feestje over 100 jaar, dat gaan jullie organiseren. Weten <gül Done> jullie al hoe dat eruit gaat zien? Nou, ja. Nee, ja. Misschien komt er een extra grootsvrijheidsvuur. Nee, weet je wat ik denk? Over 100 jaar inter interesseert het niemand meer. Stel, wij krijgen later, als wij groot zijn, krijgen wij kinderen. Dan zeggen wij het verhaal en alles over wat nou precies vrede is. En dan vertellen zij dat door, door en door. Dus dan gaat het toch de hele tijd rond. Een bijdrage van Rudy van Rijswijk Bevrijdingsdag wordt vanavond afgesloten met het 5-mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Sport. In Amsterdam is dus uitgebreid het kampioenschap van Ajax gevierd. De ploeg won met 5-0 van Willem II in dezelfde wedstrijd. Dus viel het doek voor Willem II. Want door de nederlaag degraderen ze naar de eerste divisie. Trainer Jurgen Streppel over de vreemde sfeer rond de kampioenswedstrijd van Ajax. Ja, een beetje onwerkelijk natuurlijk. Als je naartoe rijdt naar de arena en je ziet al. Uh... De meerdere hier staan om uh, dat ze graag aan die wedstrijd beginnen. Uh, dat wilden wij ook graag, maar we waren gewoon uh, vandaag uh, niet, niet bij macht om voor een stunt te zorgen. En dat, en dat zag er natuurlijk al van tevoren ook uit. Eén wedstrijd voor het einde is VVV definitief 17e. En het is duidelijk dat Rodi J.C. e wordt. Roda verloor met 5-3 van NAC. De Limburgse ploeg stond met 3-1 voor. Maar opeens ging alles fout bij Roda. Verdediger Robby Wilaard. Ja, inderdaad. Dat hebben we al vaker gehad dit seizoen. Uh... En wat, ik, wat Het, het, het, het helemaal vervelende is dat de eerste helft eigenlijk misschien wel een van onze betere helften was van dit seizoen. En dat, dat maakt het helemaal uh, bitter. En het feit is nu dat we een nacompetitie hebben. Dus daar moeten we ons nu volop gaan richten. Ja, Roda VVV, 16 en 17, moeten zich daar volop richten. En ze moeten die nacompetitie zo spelen dat ze volgend jaar toch in de Eredivisie kunnen uitkomen. PSV, dat staat nu wel vast, wordt de nummer 2 van de Eredivisie... en speelt volgend jaar Champions League. Althans, ze gaan de voorronde spelen. De ploeg won met 4-2 van NEC. En is niet meer te achterhalen door Feyenoord... dat sowieso een veel slechter doelsaldo heeft. De tweede plaats is een teleurstelling voor PSV-trainer Dick Advocaat.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 Dan kan je redelijk, redelijk tevreden zijn. En dan hebben we nog de beker die we kunnen halen. Voor de club PSV is het natuurlijk geweldig dat we voor de Champions League spelen. Feyenoord verloor verrassend met 2-0 van Ado Den Haag. De Rotterdammers kunnen in punten nog wel gelijk komen met PSV. Als PSV volgende week verliest en Feyenoord wint. Maar het is veel slechter. Nummer 4 Vitesse ging onderuit tegen RKC. In Waalwijk werd het 3-2. En de andere uitslagen Heerenveen Utrecht 2-4. Heracles Twente 1-1. En AZ Peksolle 4-0. De ploegentijdrit in de ronde van Italië is gewonnen door Team Sky. De ploeg van kopman Bradley Wiggins bleef op het ruim 17 kilometer lange parcours Movistar voor. De Nederlandse blanco ploeg werd achtste. Van Soleil DCM eindigt als tiende. En Argos Shimano kende een slechte dag, de formatie werd laatste. Het was de tweede etappe in Italië. De roze leidersstrijd is voor Salvatore Puccio. Hij neemt de leiding in het algemeen klassement over van Mark Cavendish. De motocrosser Jeffrey Herlings is oppermachtig in de MX2-klasse. De Nederlander won vanmiddag allebei de Manches in Portugal. Na zes van de 18 Grand Prix gaat Herlings ruim aan de leiding. De motorcoureur Jasper Iwema is op het circuit van GRS als 14e geëindigd in de Grand Prix van Spanje. Daardoor heeft hij twee punten aan zijn WK-totaal kunnen toevoegen. Iwema kampte nog met naweeën van zijn crash twee weken geleden. In Texas liep hij toen een hersenschudding op. De hoofdpunten van deze uitzending. Syrië woedend over Israëlische luchtaanval. Het wil actie van de Veiligheidsraad. In Nederland worden op veel plaatsen bevrijdingsfeesten gehouden. En Ajax speelt vanmiddag voor de derde keer op rij de landstitel. Dit is Radio 1. VPRO. Studio Itzerda. Luisteraars. Ik zit met een zeer gewikkeld probleem. Sinds mijn onvrijwillige besnijdenis afgelopen jaar ben ik me gaan verdiepen in de zin van het leven en de krachten van het goede en het kwade. En nu ben ik erachter gekomen dat volgens het orthodox Joodse geloof God een evenwicht heeft geschapen tussen goed en kwaad. En daarom heeft God die krachten van goed en kwaad in evenwicht gebracht. Er is evenveel goed als kwaad op deze wereld. Sindsdien kan ik slecht in slaap komen en lig ik uren en uren te woelen en te malen. Want als dat waar is, dan betekent dat als je iets heel goeds doet... er dus minder goedheid overblijft voor andere mensen om te doen. Sterker nog, als je iets verkeerds doet... dan schep je dus ruimte voor anderen om het goede te doen. Dus is het eigenlijk goed om iets kwaad te doen. En heel egoïstisch om iets goeds te doen. Volgt u mij nog? Eigenlijk niet erg sympathiek van Studio Itzada... dat wij zo'n goede presentator hebben. En ik noem hem toch maar, hier is Marten Minkema. Nee, wacht nou even, wacht even. Uh, ik ben er nog niet uit. Als ik hem met de pet naar ga gooien... zodat een andere presentator dat weer goed kan maken... is dat dan slecht van mij? Nee, nee, dat, dat doe ik dus goed. Maar goed doen is asociaal, omdat ik dan minder van de goede koek overlaat voor anderen. Dus moet ik nu maar heel slecht zijn en mijn best doen. Dat is ook wel zo beleefd en uh, goed ten opzichte van mijn tafelgenoot... cultureel antropoloog Frans Fontaine... de toonstellingmaker bij het Tropenmuseum in Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u bent de gast deze week hier bij Studio Itzada... om goed en kwaad nou eens haarfijn naast elkaar te zitten. Um, en dat doen we over goed en kwaad. Daar praten we over. Omdat ja, die 4e mei die we net hebben gehad gisteren... die dodenherdenking, ja. we herdenken onze doden. Maar ja, op die begraafplaats regent ook heel veel... we hebben het over de oorlog of soldaten... ook heel veel Duitse soldaten... waarvan heel veel ja, 18-jarige jongens... die kregen ook maar een geweer in de, in de handen gedrukt... kregen een, een, een kogel voor gesnufferd. En, en weg, geen kwaaie jongens, vaak. De, de maar ja, die worden niet herdacht. Ja. ja, maar die worden ja. niet herdacht. Op het, het monnikoog wel, heb ik gehoord. Alleen daar dan. Ja. Dus dat is het. Dus, dus, dus dat, dat, dat het goede en dat kwaad, het herdenken, dat is de vri, vrij hard ook eigenlijk, toch? Die scheiding. Ja, wij maken in het, in het dagelijks leven een vrij harde scheiding, wat goed en kwaad is. Maar dat zijn vaak wel natuurlijk onze zeer persoonlijke normen. En ik denk dat die voor ieder weer verschillen, inderdaad. Ja, ja. Zeg, uh, je, je hebt. Uh, je hebt een grote tentoonstelling mede georganiseerd in het Tropenmuseum... een jaar, jaar geleden. Ja, zeven ja, ja. Over het kwaad. Ja, het is... Uh, kijk, als je, als je in het Tropenmuseum werkt... je loopt wel eens door die depots. Ja, heb ik een keer doorgelopen. Jij kent het, hè? Dan ben je werkelijk omringd door, door, door amuletten... door kwaadafwerende middelen, door demonenbeelden... Uh, dolken die bezeten zijn... Ik, ja. ik ben daar zelf weinig gevoelig voor, gelukkig. Want anders zou ik dat werk niet kunnen doen. Oh, zijn er mensen die daar heel gevoelig ja, ja, ja, voor zijn? Ja, ja. Die nee, het ik, het ik, ik loop wel eens met, met gasten daar rond. Ja. Uh, en, en uit niet-westerse gebieden. En dan wil het wel eens gebeuren als je ergens naar wijst... dat ze zeggen van oh, wij daar maar liever niet naar. Oh, ja. Of kom dat, maar niet aan. Want dat er geen daar zitten dus nog dat steeds de... uh, krachten ja. Ja. in. Ja. Ja. Ja. Ik kijk en als je dat ziet zo'n depot vol met allerlei kwaadafwerende middelen, godenbeelden, beelden... Alles, alles wat je maar kunt bedenken. Dan ga je ook denken, waarom hebben wij dit allemaal bedacht als mensen? Nou? En ik denk... Kijk, neem een science -fiction film, uh, Alien. Uh, dat begint met zo'n <lacht> klein stipje. Je weet ja? absoluut niet wat er gebeurt. De spanning duurt een halve film, want er zit kwaad in dat ruimteschip... En je ziet het zich voortbeweging, je ziet niet hoe het eruit op ziet. Op de radar. Op de radar, ja, ja. ja. Je kunt je dus niet tegen verdedigen. Wat wij mensen absoluut ondraaglijk vinden... wij weten dat er het kwaad is. Het kan toeval zijn, maar wij geloven niet in toeval. We willen daar een reden voor hebben. Dus er kan kwaad zijn. Dan wil je kunnen verdedigen. Wij willen niet weerloos zijn. Wij willen het kwaad op tijd kunnen herkennen... Dus het moet een gezicht ja. hebben. Als je het op tijd herkent, kun je je tegen wapenen. Je wil eigenlijk ook nog, als je het een gezicht geeft, een putje uit je eigen ervaringen. Dus vaak een herkenbaar gezicht, wat per cultuur verandert. Mm -hmm. En wat erg belangrijk is, um, je wil ermee uh, kunnen onderhandelen, je wil het kunnen afkopen. Je. Uh, je, je kunt er een verbond, je kunt er natuurlijk een pak mee aangaan. Het, dus dat het kan met dan, de duivel. Dat kan als, je het, als je het vormgeeft. Uh, ja, je ja. Veel, veel, uh, veel landen zijn goden, zowel goed en kwaad. En moet je eerst een offer brengen om hun goede kant naar boven te halen. Misschien is dat wat, wat de dominee uh, met het jodendom bedoelde. Maar je wil ermee onderhandelen. En, je wil, en als je met iets onderhandelt, moet het een een, norme, een waardepatroon hebben... Mm -hmm. wat in ieder geval enigszins herkenbaar is. Als het dat absoluut niet heeft, kan het wel een gezicht hebben... maar je kunt er niet mee onderhandelen. Uh, leuke film. De uh, uh, Martians met... Uh... Oh, maar Marssticks, Marstix ja, ja. bedoel, bedoel ja, je volgens met, mij. Uh, de, met die kleine Marsmannetjes ja, die als ze de hand geeft... Uh... Ja, het onderhandelen tussen die president en die ja, ja, daar, ja. daar heb je het over. Ja. ja. En dat is zoiets... Dus de president denkt dat je onderhandelt met de marsmammetjes? Ja, en denkt dat je een gemeenschappelijk normen en waardepatroon heeft. Jeff Nicholson doet hij dat. Hij geeft een hand, een hand en ontploft onmiddellijk. Ja, ja. En dat is geheel tegen alle normen doodstopen. en waardepatroonen in. Ja, ja. Dus daar dus heb dat je, je niets mee. Dus dat, dat, dat is eng. Dat dat dus je ja, ja. moet een gezicht hebben. Je moet liefst weten waar het zit, Dan kun je het bestrijden. Dus de hel is een veilige plek, de onderwereld. Een norm- en waardepatroon dat enigszins herkenbaar is. Dus je moet er in gesprek mee kunnen komen. Als je bedenkt dat wij... Dus geen toeval willen, maar dat allemaal hmm. nodig hebben. Dan ga je het kwaad gezichten geven. Dan ga je middelen bedenken om het te bezweren. Ja, dan krijg je snel een, uh, een depot van het Wereldmuseum... Uh, vol met uh, voorwerpen die betoverd zijn, die krachten hebben. En, en hoeveel procent van wat er ligt is... heeft te maken met kwaad de depots van het tropenmuseum in Amsterdam? Kijk, het heeft dan bijna altijd met goed en kwaad oh, ja. te maken. Omdat wij, die, die, uh, wij maken vaak wel een scheiding... Maar, misschien, uh, maar ik, ik heb wel eens het idee dat daar 30, 40 procent... Zoveel? Ja, dat denk ik wel. Zeg, maar kijk, amuletjes uh, zijn klein. en doos vol weegt al snel op tegen drie hele grote beelden. We gaan, we gaan naar meesterbeul Frans Smit. Die doodde in 45 jaar 394 mensen... door ophangingen, verbrandingen, onthoofding met het zwaard. Maar er waren ook terechtstellingen door zijn hand. Met het rat en één keer zelf zelfs door vierendeling. En ook martelde en verminkte hij honderden mensen. Niet alleen zware misdadigers, maar ook homoseksuelen en overspeligen. Had meester Frans een geweten? Een paar jaar geleden vond de Amerikaanse historicus Joel Harrington... in een Duits archief een beduimeld dagboek van deze beul. Die leefde van 1554 tot 1634. En wij van studio Itserdaar belden met de auteur... en vroegen hem of hij niet gruwde van zo iemand als meester Frans Schmid... I think like most people you think somebody who did this for a Iemand die dit als beroep doet, daar moet iets mis mee zijn. Dat dacht ik altijd. People like that must be somehow sadistic or no emotions at all. Of hebben ze geen gevoelens. I couldn't imagine having anything in common with somebody like this. So that's what was really exciting to find a journal. Als het gebed beëindigd is, laat meester Frans hem plaats nemen in een executiestoel en legt een fijn zijde koord om zijn hals, zodat hij discreet gewurgd kan worden voor hij verbrand wordt. Een laatste daad van genade van de beul. Ook boeit hij de veroordeelde stevig met een ketting om zijn borst, hangt een zakje buskruid om zijn hals en plaatst in pek gedoopte kransen onder Lambrechts armen en benen. Alles om het verbranden van het lichaam te bespoedigen. De pastor blijft samen met de arme zon daar bidden... terwijl meester Frans een aantal bossen stro rondom de stoel legt... die hij bevestigt met kleine pennen. Vlak voor de beul een fakkel aan Lambrechts voeten werpt... trekt zijn knecht heimelijk het koord om zijn hals aan om hem te burgen. Maar als de vlammen aan de stoel beginnen te likken, wordt meteen duidelijk dat de verstikking mislukt is. Omdat de veroordeelde pathetisch uitroept, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Terwijl het vuur brandt, klinkt het nog enkele keren, Heere Jezus, neem mijn geest bij u. Dan is alleen nog het knappen van het vuur te horen. En de stank van verbrand vlees vult de lucht. Geen paria neemt afscheid van het leven. Een andere blijft achter en veegt het verkoolde beent van zijn slachtoffer en de sintos op. Paria's, Pariahs, ja. Yeah. Kind of untouchables outcasts, ja. Yeah. Very much so. So there were very few women willing to marry an executioner. Beulen kwamen bij niemand thuis binnen. Of in een kroeg of kerk. Beulen waren paria's. Mensen hadden wel een soort respect voor hen... maar tegelijkertijd werden beulen verafschuwd. Maar is de Frans trouwt uiteindelijk wel met een vrouw uit een arm gezin. Ze is al wat ouder en ze heeft nog drie huwbare zusters. Dus ze moet gedacht hebben, beter een beul huwen dan als oude vrijster overblijven. Meister Frans was Bul tegen wil en dank. geboren werd was zijn vader Heinrich in een ander gewest houthakker. En op een dag stond Heinrich te kijken naar een executie van een paar samenzweerders tegen de prins. Maar er was geen officiële bul in die regio. So the prince said was Heinrich Schmidt. I can't do that." And he said, "You hang them or I will hang you and the two men next to you." Anders hang ik jou op en de twee mannen naast je. Zo werd Frans vader gedwongen om beeld te worden. He was Dat was werk dat hij moest doen. En hij deed het zo goed mogelijk. He did the best he could, but the, his guiding motive was to make it so that his children would not have to do this and that they could live better lives. Builen kennen de grenzen van foltering bij verhoor. Dus ze weten veel over het menselijk lichaam. En veel van hen zijn ook geneesheer, ook meester Frans, die soms kadavers mee naar huis neemt om te ontleden en autopsie op te plegen. One of the things I write about in the book is how he will sometimes get permission to take the bodies, the cadavers of the executed criminals and do autopsies. And so he he did have interest in that direction. Als meester Frans op zijn 64ste stopt als bil, wordt hij fulltime genezer. In zijn verzoekschrift om eerherstel, zodat zijn kinderen vrijgesteld zullen worden van het buulswerk, beweert hij dat hij meer dan 15.000 mensen behandeld heeft. I don't know if that number is true, but it's still a lot of people. I should add, he was very well paid for it. He made a lot of money. He had a large house that was paid for by the city. He was a good prospect from an economic perspective, if not from a social perspective. Ondertussen wil meister Frans een deugdzaam, vroom man zijn, en daarom stopt hij in een tijd waarin iedereen drinkt, zelfs Calvin met alcohol. Uh, you know, not drinking is an amazing thing because everybody drank. This is a big transition. The previous executioners were people who were not that far from criminals themselves, and some of them may ex-criminals, and they were somewhat shady characters. Eerdere beulen waren vaak halve criminelen. Het is een overgangstijd in heel Europa. It's like the American Wild West. De eerste sheriffs waren vaak ook niet van onbesproken gedrag. Pas later werden ze een verlengstuk van de rechtsorde. Whereas in the later period there was a big emphasis on getting upright law enforcers, like meister Frans in this case. De vrome Luther had verklaard dat de beul de hand van God is. En daar houdt Meister Frans zich aan vast. In zijn journaal schrijft hij daarom uitgebreid over het schorimorie dat hij terecht stelt. Uit het dagboek van Meister Frans. Zes weken geleden waren Heurnlein en Knauw... samen met hun kameraden in het gezelschap van een ordinaire straathoer... toen zij beviel van een jongetje in Heurnleins huis... waarna Knauw het kind doopte en hem levend zijn rechterhandje afhakte. Vervolgens wierp zijn makker die de zwarte werd genoemd, het kind in de lucht, liet het op tafel vallen en zei, hoor de duivel krijzen. Waarna hij het kindje de keel afsneed en het begroef in zijn kleine tuin. Meister Frans schrijft uitvoerig over deze twee psychopaten. Zo zouden wij ze nu noemen. They were and all kinds of ze geloofden dat het rechterhandje van een pasgeboren jongetjesbaby hen onzichtbaar kon maken. So dat he, he the is bij meester Frans en ik dat het bij meester Frans het is en ik denk dat het bij schokkend is bij iedereen die het vandaag leert. Hij vindt manieren om de harsche punnissen te zetten. Ik denk dat hij het hoe slecht en dangerend deze mensen waren en hoe beter hun society zonder bezien ze. Frans zoekt naar manieren om de hardvochtige straffen te verantwoorden. Hij benadrukt telkens hoe slecht en gevaarlijk deze mensen zijn... en dat de wereld beter af is zonder hen. Who were condemned to save themselves. Als ze tenminste berouw toonden. If they came uh, to God for forgiveness, that in a way He was helping them save their souls. Maarse Frans hielp hen hun ziel te redden. Hij schrijft daar veel over, of ze publiekelijk berouwden. And he's also very upset when people are refused to, to repent. En hij is van streek als ze dat niet doen. Zoals de beruchte struik over Hans Kolb. Alias de lange hij calls a very bad death. Die dood beschrijft hij dan ook als een slechte dood. But I don't think he was ever totally at peace with this. Als moordenaar, rover, struikrover en dief, die vele malen veel gestolen had. Eerst met het rad zijn vier ledematen gebroken. Omdat hij ook valse munter was, vervolgens verbrand. Deed alsof hij niet kon lopen, zodat hij gedragen moest worden heeft helemaal niet gebeden en vroeg de priester te zwijgen. Zij dat hij het zo ook wel wist en het niet wilde horen. Dat hij er hoofdpijn van kreeg. God mag weten hoe die gestorven is. Over de beul, meister Frans, Frans Schmid. De boekfragmenten die werden gelezen door Bert Luppes... en eind deze maand ligt dagboek van een beul geschreven door historicus Joel Harrington... in de Nederlandse boekhandels, uitgegeven door De Bezige Bij. Dit is Studio daar deze week over goed en kwaad. Naast me zit cultureel antropoloog Frans Fontaine. Ja, die bul, hè? Ja. Een instrument in de hand van God, hè? En dat werd ja. het ook in die tijd gezien. Je hoort ook voortdurend het woord uh, uh, duivel, uh, uh, duivel krijst. Ja. En dat is natuurlijk het merkwaardige. En als je naar het christendom kijkt, dat dat... Maar men zegt dat God is de almachtigste. Hoe kan het dan dat er zoveel kwaad geschiet? En, en duivel, de, de Diabolo in het Oud-Grieks is ook verleider. Dus kennelijk, als je door gaat redeneren... brengt God mensen bewust in verleiding om het kwaad te doen. Uh, stuurt ze richting duivel als een soort test. Verlies je die test, dan ga je dus naar de hel. Dus eigenlijk een soort struggle for life. En, yeah, als je zo redeneert... <laughs> Dan, dan is God een Darwinist af alle Ja, Ja, mede-orthodox-katholiek uh, uh, zou niet de wenkbrauwen konden. Ja, ja, dat zie dat je is eigenlijk een soort Darwinisme. Een soort Alleen als je perfect leeft volgens de regels gods, uh, ben je voorzien van het hiernamaals. En zo niet uh, geweenklaag en tandgeknars in een brandende hel. Zeg in de tijd van die uh, meester Frans uh, Schmid, uh, 16, 17 eeuw, ja. werd ook volop, werd er Els op de wereld, hè, werd de, er ja, de, de, door de... onze brave Spanjaarden ja. natuurlijk ja. Uh, met een uh, volle overtuiging uh, brachten het, het, het, het, het katholicisme natuurlijk nog in die tijd. Uh, naar Latijns-Amerika, met dat hele simpele idee... van goed en kwaad zijn gescheiden. Dat, ja, is, dat is iets voor het, voor het christendom, en het ja, jodendom wel, en de, in de, de islam. De, he, de, dat, ja, theologen gaan daar ja. wel anders ja. mee om. Die, die, die worstelen met dat probleem hoe God en de duivel zich nou verhouden. Ja. Maar over het algemeen gescheiden. Kom je in Latijns-Amerika en veel andere gebieden, hindoeïsme ook... waar goden twee kanten hebben, een goede en een kwade kant... En die kunnen elkaar inderdaad een beetje in evenwicht houden. Maar het is maar hoe je ze benadert. En dat is een uh, buitengewoon inter, uh, gecompliceerd theologisch concept... voor die brave, wat ja. ongeletterde Dominikanen. Die Jezuïten, die waren er wat sterker in. Maar vooral die Dominikanen, ja, die konden daar niet meer over weg. Nou moet je indenken, dan kom je daar in Latijns-Amerika. Dus per definitie is iedereen die niet-katholiek is, is... al een werktuig in de handen van Satan. Dus al die goden zijn ook redelijk des duivels. En dan moet je het herkenbaar maken. Je moet dus die mensen duidelijk maken, die indianen... of het nou Aymara zijn, of Inca's, of Azteken. Dit is de duivel, dit is niet goed. Nou, wat je dan wat ziet... Wat je aan biedt. Ja, nee, nee. je moet dan een, een ja. simpele oplossing. Laten we Bolivia nemen. Ja. De Bolivianen kennen een berggod. Die berggod, dat hebben ze Spanjaarden ook verteld... kan heel gevaarlijk zijn. Die kan mijnschachten doen, instorten, overstromingen. Kortom, al het werk wat de duivel kan doen... Dus voor die Spanjaarden is die berggod... hij zit ook nog eens onder de grond... Hè, dus waar wij de hel graag plaatsen, is dat de duivel. Ja, ja. En voor die Aymara absoluut niet. Nee, wat zij bedoelen is... luister, wij uh, geven ons in het rijk van de berggod... wij gaan zijn uh, schatten uh, exploiteren... wij gaan uh, zilver, tin uitgraven. Dus je moet hem wel tevreden houden. En dat houden. mag, ja. mits wij hem toestemming vragen. Dus in elke mijnschacht nog steeds, staat een beeldje van El Tio, oompje. Dat is eigenlijk de variant van uh, de mijngod. Die breng je uh, voor je met je dienst begint uh, coca bladeren... wat, wat alcoholoffertjes... Uh, en dan mag je veilig uh, als dankbaarheid mag je, uh, gaan mijnen. Doe je dat niet, ja, dan loop je ontzettend gevaar. En tegenwoordig heeft die, die oompje El Tio heeft dus ook horens op. Hey. En dan krijg je het merkwaardige dat dat voor de Spanjaarden... Een, een duivel is, voor de Indianen blijft het gewoon de berggod. En dan krijg je prachtig. Maar die had dus eerst geen hoorntjes? Nee, hij heeft later hoorntjes gekregen. de Spanjaarden? Ja. Want, ja, ja. want uh, dat is natuurlijk ook prettiger. Want als je er horentjes op zet... dan laat je als Aymada of, of Ketchum ook zien van... nee, wij zijn bekeerd. Dat scheelt erg veel met qua inquisitie en, en machteling. En wij zijn nu braaf katholiek. Maar dat is natuurlijk het hele... Uh, waarom zijn heiligen populair in, in Latijns-Amerika? Ja, ja. Het zijn allemaal Indiaanse goden in een katholiek jasje. Als jij de regengod niet meer mag aanbidden dan uh, word je opeens aanhangen van de heilige, de heilige Johannes de Doper heilig, die je met water, ja, ja. weet je, zo, zo pak je, ja. je, je camoufleert uh, je goden, heel slim. Dat doen zij ook met Altio. En dan zie je het prachtige dat bij zo die mijnschachten in Bolivia... die hebben aan het begin van de mijnschacht... La Birgen del Socavon, de maagd van de mijnschacht, de Mariaverschijning. En binnenin de duivel. En dan bijvoorbeeld met carnaval of feestdagen... dan uh, trekt iedereen verkleed als vrolijke duivels... in processie naar de mijn om eerst Maria te vereren... en dan in de mijn Altio, de mijngod. Ja. Probleemloos. Ja. En dat zie je dus heel veel... Dat uh, die aanpassing. Uh, uh, ja. Oude goden uh, in duivelse vermomming. Maar ze behouden hun, hun, hun, hun karakter ja. goed en kwaad. Maar ja, als, als, dat, als je dat kan, kan bewaren. op die manier. dan verdwijnt het ook niet echt, hè? Nee, maar daarom, daarom is. is... Dat, uh, dat katholicisme in, in Latijns-Amerika... wordt ook vaak uh, volkskatholicisme genoemd. Ja. En dat volks betekent en, en dat begint nu... Het, het Vaticaan had daar vroeger ja. buitengewoon veel moeite mee. Maar, maar sinds er toch enige teloorgang sprake is... Uh, van het katholicisme in de westerse wereld... is Latijns-Amerika toch een stevig bolwerk. Het paus gaat er nu ook vaak heen. En dit soort dingen worden eigenlijk getolereerd. Ja, if you can beat them, join them. Uh, ja. Dat is het principe je horen ze weer af? Dat... Uh, dat... Ja, maar God. Men, mensen, ik zeg al: God, mensen hechten ook wat aan iconografie en, <laughs> uh, en aan traditie ja. en rituelen. We praten straks nog even verder. Um, uh, we hebben hier in Nederland tienduizenden levensgrote wezens. die helemaal niet zo goeier zijn, maar die juist geen horens meer mogen dragen. Koeien. Hmm? Ja. We denken maar al te snel: een koe die hief, een goed zak. Kijk maar naar de grote zwarte ogen met die lange wimpers... en dan al die heerlijke melkproducten en een suddelapje toe. Niet voor niet zijn koeien in India heilig. Maar, zoals iedere veehouder weet... een koe kan ook amok maken, maar te klap worden. En dan zijn dat grote, loei-gevaarlijke beesten. Vraag het maar aan een willekeurige boer. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum.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 Mijn laatste moment komt nou. Hij had me tegen de muur en ik heb geschreeuwd. Mijn vrouw die was bij de kalveren en die hoorde mij toevallig. En die kwam met een grote uh, hark of een schep, ik weet niet meer. En die heeft die koe weggeslagen. Maar die koe ik, die, ik herkende die koe niet meer terug. Die was helemaal uh, het wit voor de ogen.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 Mensen leven heden de dagen ook in een welvaartmaatschappij... en daardoor krijg je steeds meer gehouden en gedoe. En in een weekend zie je dat. En alcohol en drugs en al die toestanden... krijg je gehouden van, want het is welvaart. En bij de koeien denk ik dat wij hetzelfde probleem hebben. De koeien zijn heden te dagen verwend. Die liggen op matrassen in de boksen. Die krijgen ruw voer. We krijgen dat aangevuld met een lekker brokje. We proberen uh, zo best mogelijk mooi gras in de wei te krijgen. En ik denk dat het een vorm van uh, verwenden is. Dat ze daardoor soms uh, een beetje op til staan. Ja, net als mensen. We lopen wat rond, we hebben genoeg te eten en we hebben ontzettend gedronken. En wat gaan we nou doen? Nou, oude hoeren. Dat doen die koeien ook. Ben je daar bang voor ze geworden? Ik, ben, ik heb er wel meer uh, ontzag voor gekregen. Ja. Ik heb ben een jaar lang heel uh, attent geweest tussen mijn koeien. En nog dat ik uh, vaker achterom kijk, wie is er achter me? Iets minder goed behandelen misschien? Nee, dat niet. Nee, dat past niet bij me. Nee. Ik verzorg de dieren, ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. En ook na dit gebeuren, maar ik ben wel uh, alerter geworden. Overdaad schaadt. Deze boer blijft liever anoniem... uit angst voor represailles van zijn rundvee-stapel. Dit is Studio Itzerda, vanavond over goed en kwaad. Um, Frans Fontaine die naast me zit. Uh, ja, met, met koeien kun je niet onderhandelen, hè? Nee, en dat, dat is natuurlijk een essentie. Een, een mooi voorbeeld daarvan zijn Eshoo en Pombagira. Eh, Afrikaanse goden die oh. Oh. in Brazilië terecht zijn gekomen bij Umbanda. Een mix katholicisme Afrikaans geloof. Kunnen goed, eh, zich ongelooflijk vervelend gedragen. Je nodigt ze bij elke ceremonie in het begin uit. En dan verteer je ze. En dan hebben ze een enorm en waardepatroon als wij. Dan zijn ze blij. Doe je dat niet... dan heb je kans dat ze midden onder de ceremonie... alsnog verschijnen en iemand bezeten wordt door ze. Nou, ah, dan, dan ja. wil je Soms Pombagira... Niet iemand anders. Is het ja, via... ja, de medium. Iemand die er is. En Pombagira wil je dan niet op je plechtige ceremonie. Hè? Want Pombagira gedraagt zich dan als een buitengewoon onsympathieke dronken hoer. Slaat uh, de meest obscene taal uit. Maakt amok. Uh, hij kijkt tevreden toe en maakt ook amok. Dat wil je niet. Dus je nodigt ze eerst uit, verteert ze... en dan vraag je heel vriendelijk als ze gegeten en gedronken hebben... of ze alsjeblieft weer willen gaan. En dat doen ze dan ook. En dan weet je dat je ritueel veilig is. Dus dat is toch een norm- en waardepatroon wat wij kennen. Zelfs uit sprookjes. De heks die niet genodigd ja, wordt ja, ja, of de boze ja, ja. stiefmoeder. Ja, ja. Wij kennen het principe ook. Onderhandelbaar. En dat, ja, dat mis je die koeien. Dat, uh, nee, dat is het nadeel dus. van koeien. een van de weinigen overigens. Maar, maar, maar die maskers die dan hangen in het... In het uh in het uh, Tropenmuseum, ja. in het depot. Dat ook allemaal vormen hebben. Je menselijke, monsterachtige gezicht nou, hebben. Vaak ook ja. duivelsmaskers. Ja. En dan is het leuk dat ze vaak gebruikt worden bij vrolijke dansen. Ja. Een manier om het kwaad onschadelijk te maken... is natuurlijk voorkomen belachelijk te maken. En er de clown van te maken. Ja, maar niet en dan te, wordt te belachelijk, het... anders komen ze artsig Nou, artsen. je ja. ziet dat heel veel duivelsdansen... Ja. een redelijk vrolijke noot hebben. Je bezweert je angsten. Bedankt, Frans Fontaine. Graag gedaan. uitleg, ja... Wat doe je als je het kwaad voelt naderen? Als het je in je nek heigt? Annemiek Verdoorn nam een rigoureuze beslissing. Sommigen vonden dat ze daarmee kwaad met kwaad bestreed. Maar wat zou ze daarmee dan winnen? Voor Annemiek was het glashelder. Er was maar één echt kwaad in deze. Kwaad met een grote k. De eerste bij ons... Waar ik mee te maken kreeg was mijn zusje. 35 of 37, dat weet ik niet zeker meer, maar heel jong. Ja, zij voelde een, een knobbeltje. En, nou ja, de gewoon normale weg naar het ziekenhuis, eh, onderzoek. En eh, bleek dus borstkanker te hebben. Daarna kreeg mijn moeder dus eh, borstkanker. Heel vreemd, drie jaar later. Ik had heel uh, vreemd borstweefsel. Ja, ze noemen dat uh, geloof ik mastopathisch weefsel. Dus allemaal bobbeltjes en knobbeltjes zaten er altijd eigenlijk. Ik geloof dat ik uh, zo'n beetje vijf jaar lang om de drie maanden naar het ziekenhuis moest. En er uh, zat altijd wel, uh, wel iets. Dus uh, de ene keer een... Uh, een biopsie en de andere keer een uh, punctie, en uh, nou zo rommelde dat gewoon vijf jaar door. Op een gegeven moment ben je maar met één ding meer bezig en dat is, uh, ja, borstkanker. Net in die periode was dat net mogelijk om onderzoek te doen, DNA-onderzoek. Nou, dat hebben we toen uh, gestart bij het Klinisch Genetisch Instituut in Utrecht. Ik weet wel dat er toen heel vaak tegen mij gezegd werd... van nou, waarom wil je dat dan weten? Want ja, wat moet je dan mee? Maar ik had zelf ook al wel het plan van... nou, als ik het dus weet, dan weet ik wel wat ik ermee moet. Dan kan ik dus ingrijpen. Ja, en dat is gebeurd. Ja, nou, de chirurg zetten gewoon met filterstift een paar strepen zo van nou, hup, hup, hup. Op je borst? Ja. Oké, okay, nou, dan doen we dat. Er was weinig begrip voor. Er waren echt mensen die zeiden van, weet je hoe ze dat noemen? Dat noemen ze een kankerfobie. Of uh, bijvoorbeeld van, nou... Uh, Waarom laat je dat doen? Want dan kan je je weer druk gaan zitten maken over de implantaten. Zo, weet je wel, van dat soort eh... nou, dingen die er best in hakken dan. Ik heb er nooit spijt van gehad. Echt nooit spijt van gehad. Het was zo'n opluchting. Ik ben gewoon heel anders gaan leven dan. Nou. Ik kon gewoon weer normaal leven. en Gewoon weer een vakantie plannen en... Eh... Ja, de enige wat heel erg eh, triest was, een aantal weken nadat ik geopereerd was en het gevoel had van, nou, dit hebben we dus eh, uitgebannen, zeg maar, uit de familie. Nou, dat kreeg mijn zusje voor de tweede keer. Andere borst. Dus ja, en toen, eh, nou, daar heb ik het heel erg moeilijk mee gehad toen. En bij het Genetisch Instituut gaan ze door met onderzoek hè, van als ze je, dus je DNA hebben. En ik denk dat een jaar later kwam eruit dat wij ook uh, eierstokkankermutatie uh, hadden. En toen hebben mijn zusje en ik meteen de eierstokken weg laten halen. Mijn moeder wilde ze het niet doen, omdat hij al een leeftijd had waarop de eierstokken aan het uh, verschrompelen waren, zeiden ze toen. Dus dat zou dan toch niks meer doen. En toen heeft mijn moeder later eierstokkanker gekregen. Ik voelde me ook wel schuldig, omdat ik ja, had kunnen ingrijpen, zeg maar. Ja, toch met het idee van, nou oké, okay, dan eh, roeien we dat even uit. Maar je roeit niks uit, want mijn dochter is ook draagster. En de dochter van mijn zusje, die heeft vorig jaar met 25 jaar borstkanker gekregen. Mijn dochter heeft ook weer twee meisjes. Toevallig ook weer twee meisjes. Dus ja, ik bedoel, het gaat maar door zo, hè. Je, die, die krijgt er nooit een eind aan, aan dat verhaal. Nee. Ja. Echt kwaad. Dit is Studio Itzerda over goed en kwaad vanavond... In het begin van de uitzending had ik het al over, uh, over de oorlog. Richard van der Velden is al jarenlang bezig... de oorlogsgraven in de West-Betuwe te registreren. En daarvoor houdt hij speciale websites per dorpje of stadje bij. Vorig jaar kwam hij voor het eerst op de openbare begraafplaats... in Geldermalsen terecht, uh, waar hij drie mysterieuze graven vond. Van drie mannen met precies dezelfde sterfdatum. 26 oktober... 1944. We gaan even door de poort. Als al die grafstenen die je hier ziet staan... en dat zijn, dat zijn toch heel veel ouder, dat zie je. Als die nou eens hun geschiedenis konden vertellen... en we dat als konden opschrijven, ja, dat lijkt me mythos. En daarom is het ook een van de redenen... waarom ik ook heel veel op begraafplaatsen kom hier in de omgeving. En je vindt heel veel interessante graven. En dat, dat nodigt mij altijd wel uit om dingen uit te zoeken... Ik ben uh, vorig jaar op omstreeks deze tijd voor het eerst op deze begraafplaats gegaan. Omdat ik uh, de Oorlogslachtoffers van Gelder in kaart wilde brengen. Dus dan ga je eerst naar een begraafplaats toe. En toen kwam ik een jonge man tegen die hier werkte. En uh, die heb ik dus gevraagd of hij de oorlogsgraven kende. En toen zei hij, ja ik ken er een paar. Want daar worden op 4 mei altijd uh, kransen gelegd. Dus hij heeft me meegenomen. En uh, heeft ze me laten zien. Ik, ik zag alleen maar T. Kruisen staan. En daar staat zijn geboortedatum op, 15 juli 1900. En 26 oktober 1944. Dat was dus het eerste graf wat ik uh, vond. Als ik het dadelijk zie een bepaalde boom, dan denk ik van... Ja, dat zou het wel kunnen zijn. Ik denk dat we hier maar eens een keer naar links moeten Hier hebben we het eerste plakketten van Teuners Kruisen. Hij was getrouwd met een van de zussen van Van Gelderen. Er waren vier zussen Van Gelderen bij deze eh, oorlogsslachtoffers betrokken. Eentje verloor zijn man en die andere twee die verloren een zoon. En dan hadden ze nog een zus. Haar man die moest voor de arbeidseinsatz naar Duitsland toe. En die verloor haar man daar ook. Ik, ik, ik zag die sterftedatum wel. En het viel me dus op bij het volgende graf dat daar ook weer 26 oktober 1944 stond. En ook bij het derde graf, 26 oktober 1944. En dan word je natuurlijk nieuwsgierig. Nou, we lopen gewoon een beetje verder het kerkhof op. Ja, dit zijn echt hele oude graven, hè? Allemaal uit de oorlogstijd. Daar hebben we hem al, hier op het doekje. Je ziet het gram, 21 augustus 1921, 26 oktober 1944. Eigenlijk liggen ze niet eens zo gek ver van elkaar vandaan. Get... 24 jaar, was jonge jongen. Uh, deze jongen was wel getrouwd, ja. En die had al zelfs uh, een kind. Oh. En, uh, ja. en dan, dan wordt het natuurlijk interessant om eens te kijken, wat is er nou precies gebeurd? Het begint allemaal eh, bij een 20-jarige huishoudste van burgemeester Remmert van eh, Geldermalsen. En eh, is burgemeester? Dat mogen we op dat moment wel zeggen, ja. Zij was daar in dienst, hij was 20 jaar, had verkering met die aardig gram. Op een gegeven moment, in eh, begin september 1944, krijgen we Dolle Dinsdag... Dat wil dus zeggen dat de geallieerden zijn zogenaamd in aantocht. Tenminste, dat dachten we hier allemaal, maar ze zaten nog diep in België. Maar de Duitsers die vluchten en de NSB'ers ook. En ook het gezin van burgemeester Remmert. En een avond van tevoren... Uh, scheen, want ik zeg met nadruk scheen... de vrouw van burgemeester Remmert tegen de huishoudster gezegd te hebben... dat zij weggingen. De huishoudster had later gezegd van... ja, de vrouw van de burgemeester heeft tegen mij gezegd... dat ik wat spulletjes mag meenemen uit het huis. Want ze zouden toch weggaan. En uh, de huishoudster die schakelt de verkering in. Die Arend de Gram. En die vraagt van... joh, ik mag wat spulletjes uit het huis halen. Kun je me niet komen helpen? Maar het is nogal vrij veel. Misschien dat je nog iemand kent die ons ook nog kan helpen daarmee. En uh, Arend die schakelde dus zijn neef in. Kees de Bruin en zijn oom, Teunis Kruisen. En uh, met zijn vieren zijn ze etterlijke dagen bezig geweest... om allerlei spullen uit het huis te halen. Zowel meubelstukken als kleding en lakens en dergelijke. Dus het huis was helemaal leeg? Uh, dat kun je bij wel wel wel stellen, ja. En uh, na een week is die burgemeester teruggekomen... en die vindt natuurlijk zijn huis helemaal leeg. Dus die ging opheldering uh, vragen. En die kwam natuurlijk weer bij die huishoudster uit. En uh, die vroeg of hij die die, die, alsjeblieft die spullen weer terug terugkwam brengen. Want het was het reinste diefstal volgens hem. Hier onderbreken we het verhaal even. Want wat doet de foute burgemeester? Hij geeft het dienstmeisje niet aan. Wel gaat hij bij Kees de Bruin langs, waar vrouw en kind thuis zijn. De burgemeester is zo boos dat hij een sierstuk van de schoorsteenmantel afslaat. Zo staat het in de rapporten van de veldgendarmerie. Want de vrouw van Kees doet aangifte van de vernieling. De ijverige gendarmerie vermoedt meer achter het voorval... en vindt al snel uit dat de ruzie over iets anders gaat. Namelijk de verdwenen burgemeesterspullen. En die heeft zich ermee bemoeid, die veldgendarmerie. En eh, die is op een gegeven moment zelfs erachter gekomen dus wie die drie jongens waren. Die Arend en die Kees die hebben zich netjes bij de politie gemeld. Teun is niet dus, die was ondergedoken, die kneep hem. Mien, de vrouw van Cornelis de Bruin, die hebben ze gegijzeld... Dat hebben de, die veldzendammerie gedaan. En uh, dat kwam Teunis ter oren. En toen is hij teruggekomen naar uh, Geldermalsen. En toen hebben ze hem ingesloten. En zijn oudste zoon die heeft hem s'avonds nog eten gebracht. Heb ik vernomen van hem. En uh, de volgende dag uh, toen zijn ze gelijk overgebracht per uh, auto... via de pont van Beuzigem naar Utrecht, naar die strafgevangenis. Onderweg hebben ze nog de mogelijkheid gehad om te vluchten. Een goede agent, zo moet ik het echt zeggen, een goede... die heeft ze nog de mogelijkheid gegeven om te vluchten bij de pont. Nou, zei die knullen, wij... Wij hebben niks misdaan, wij mochten gewoon de spullen uit het huis halen... en dat zullen we netjes gaan verklaren tegen die Duitsers daar in Utrecht. Maar zover is het nooit kunnen komen, want ze zijn in Utrecht aangekomen... en van die verklaring, ik heb er niks van terug kunnen vinden. Ze zijn gewoon regelrecht tegen de muur gezet en geëxecuteerd nog dezelfde middag. Dus dat is best wel heel gruwelijk, zonder vorm van proces of wat dan ook. Ik weet niet of die uh, vrouw van die burgemeester dat wel gezegd heeft, eerlijk gezegd. Men zegt dat. Uh, dat ze wel vertelt van ja, je mag die spullen wel meenemen, wij gaan toch weg. Zijn het nou verzetshelden of zijn het nou gewoon uh, plunderaars? In feite hebben ze natuurlijk het huis van die burgemeester uh, leeggehaald. Maar je moet het natuurlijk ook uit perspectief van uh, die huishoudster zien. Dat meisje was 20 jaar, woonde samen met die Arend de Gram. Die andere knul was 23 jaar, had een gezinnetje. Ze hadden natuurlijk thuis weinig te maken. Er was niet veel geld, ze hadden niet veel spullen. En dan gaat zo'n foute burgemeester, die, die piept hem. En uh, hoe het ook zij, ik denk dat er ook andere dingen om de hoek kwamen kijken bij zo'n meisje. Die denkt van ja, die, die gaat weg. En als ik het niet weghaal, dan gaan andere mensen dadelijk wat doen. En ik ken het huis hier en ik weet waar die spullen staan. Dus uh, die heeft gewoon het heft een beetje in eigen hand genomen. Dat vermoed ik maar. Ja, ik durf het niet hardop te roepen natuurlijk. Want de gegevens zijn daar niet van. Maar als je het zo bekijkt, dan denk ik van, ja, ik begrijp zo'n meisje wel. Er werd veel meer geplunderd. Niet alleen het burgemeestershuis van, uh, van Remmert. Maar ook andere huizen werden geplunderd. Het, het is gewoon heel duidelijk dat er bij een hele hoop mensen in Geldermalsen... toch spullen in huis stonden die niet van hunzelf waren. Wat gebeurde er met de tiran van Geldermalsen, zoals de krant de burgemeester na de oorlog noemt? Na de oorlog zat hij vijf jaar vast. Maar niet voor die betrokkenheid bij de executie van de drie mannen uit het dorp. Toen de burgemeester weer vrij kwam, toen was hij verbitterd. En zijn huwelijk was op de klippen gelopen. En, uh, zo slecht ik vond hij zichzelf eigenlijk helemaal niet, dus heel verbitterd. Hij had immers ook heel veel goede dingen voor de gemeenschap gedaan. Maar in Geldermalsen roept zijn naam zelfs nu nog gesis en gespuug op. Al dus Richard van den Velden. Dit was uh, Studio Itzada. En uh, straks bureau Buitenland. Volgende week zijn we terug. Dan gaat het over bomen. Waarom? Waarom bomen? Kijk eens naar buiten. Kun je eromheen? Overal bomen. Overal. Dit was het voor vanavond, vrienden van de radio. Studio Itzada. Goed, zo lang het duurt.